Eén uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Peter Meijer... die een handel in fietskarren heeft opgezet in Malawi. Nu het NOS Journaal, hier is Dorot Megens. Goedemiddag, beveiligingsbedrijven eisen bekenmaking slechte blusdekens A4, tijdelijk afgesloten... na lekken van giftig rivierslip... En een bijzondere verhuizing in Amersfoort. De komende uren neemt de bewolking snel toe. In het westen gevolgd door regen. Zuidelijke wind neemt ook toe in de avond aan zee... naar stormachtig of stormkracht. Vanmiddag is het 7 graden. Morgen overdag blijft het onstuimig en regenachtig. En zeer zacht, 10 graden, op eerste kerstdag. Dan trekt de regen weg. Veel blusdekens werken niet goed. Uh, of uh, vatten ze zelfs vlam. Zo blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... Maar om welke merkendekens het nou gaat, dat is niet bekend. Want de NVWA mag die namen niet bekendmaken. Terwijl acht van de twaalf blusdekens die getest zijn, niet deugen. Erwin Schoemaker, directeur van brancheorganisatie Veebon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, neem aan dat u niet blij bent met de uitkomsten van die test. Nee, zeker niet. Een, een blusdeken is een veiligheidsproduct en daar moet je op kunnen vertrouwen. Ja, maar nou wil de NVWA niet zeggen om welke dekens het gaat. Nee, dat klopt. Blusdekens die niet voldoen zijn dus niet bekendgemaakt, helaas. Maar dat is blijkbaar ook dat die mogelijkheid hebben ze niet. Maar nou, leveranciers, individuele leveranciers van deze ondeugelijke deken zijn wel geïnformeerd door de VWA. Ja. En Vebond roept die leveranciers dan ook op om de consument te informeren en een passende oplossing te bieden. Dus geld terug, goede deken leveren, de keuze is aan die leverancier. Want hier hebben we natuurlijk niet zoveel aan roepen dat, uh, dat zo'n beetje twee derde van de blusdekens uh, niet deugt. Uh, althans van de, van de merken. Ja. Maar er niet bij zeggen om welke het dan gaat. Dat is, dat is onrust stoken en uh, daar verder niks aan doen. Ja, dat klopt. Maar ja, uh, de VWA uh, kiest wat zij uh, kan doen in dit verhaal. En in, uh, in antwoord daarop hebben wij als vereniging VEBAN... de technische beveiligingsindustrie gezegd van... wij maken een website www.frituurbrand.nl... en uh, wij plaatsen daar de dekens op waarvan wij uh, weten... waarvan dus een extern onderzoeksbureau vergelijkbaar met de VWA heeft gezegd... van dit is uitstekend materiaal, ja. uh, bekendgemaakt worden. Dus op die site frituurbrand.nl, daarop Correct. kan ik zien welke dekens in elk geval wel deugen. Dus heeft hij een blusdeken... Kijk of die site of die overeenkomt, ja. of dat dezelfde is. Zo niet. Meld u bij uw leverancier. En wilt u een blusdeken aankopen, kijk even op de site voordat u die aankoop doet. Ja, en, en zouden we niet gewoon uh, alle blusdekens die, die niet genoemd worden op die site... Uh, waarover we twijfelen, gewoon uit de handel moeten halen? Dat is aan de leverancier. Dus, uh, maar wat vindt u daarvan, als, als, als vereniging van beveiligingsbedrijven? Eens. Kijk, een blusdeken die niet voldoet aan die norm, dus de enige norm die er dus is uh, voor blusdekens, daar moet hij aan voldoen. En als hij er niet aan voldoet, ja, dan, uh, dan kan je wel iets voor iets anders gebruiken, als tafelkleed, of als, als, maar um, eigenlijk niet om branden te blussen. Hm, dit is levensgevaarlijk namelijk? Mm, ja, ik kan het niet ontkennen, zeker. Ja, toch? Ik bedoel, ja. Uh, je, je hebt een Je moet voldoen blusdeken. aan de norm, heel simpel, je moet voldoen aan de norm. En als je niet voldoet aan die norm, en zeker als je het dan ook nog een keer op het product zet dat je voldoet aan de norm, ja, dan ben je aan jokken. Ja, ja. U zegt de, de, de goede uh, dekens staan op frituurbrand.nl. De anderen zouden uit de handel moeten. Ja. Daar komt het op neer. In ieder geval zou ik de consument zeggen. Van neem contact op met uw leverancier. En uh, vraag om een nieuwe. Uh, vraag om compensatie. En uh, zoek een goede deken. Ja. Zijn er nog andere maatregelen die u kunt uh, nemen. Om die, die namen bekend te krijgen. Uh, wij als. Vereniging, VEBAN uh, hebben een uh, WOP-procedure gestart... en dan uh, wordt er ook enige tijd, zeg maar, hopen wij de namen te krijgen... van de acht die niet hebben voldaan aan die, in dit onderzoek hmm. van twaalf dekens. Ja. Is dit, dit is toch te zot dat dit uh, op deze manier bekend moet worden eigenlijk, meneer Schoenmaker? Nou ja, kijk, aan brandblussers worden eisen gesteld door de Nederlandse overheid. Aan blusdekens worden er geen speciale eisen gesteld. Dus in die zin is nee, dat... Nee, maar ja, je vrij. koopt zo'n blusdeken. Je denkt van, ik heb iets hier uh, in elk geval... Hè, als het misgaat, als ik vlam in de pannen vat dan ook... Dan, dan ben ik in elk geval uh, verzekerd van een blusdeken. Kan ik niet op vertrouwen? Uh, in het geval van blusdekens kunt u er niet op vertrouwen. In het geval van... Uh, uh, tenzij er dus op staat... Uh, tenzij, sorry, tenzij er dus een testrapport is... En die kunt u treffen ja. op die website frituurbrand.nl uh, maar voor de rest, als die testrapporten er niet zijn, dan kunt u er niet op vertrouwen. Nee. Ja, ik vind het een, een bizarre zaak, maar het is niet anders. Uh, ik, ik dank u in elk geval dat u heeft willen uitleggen hoe het, uh, hoe het zit. Zo'n beetje. Uh, ik zou zeggen, prettige uitzending. Ja, dank u wel. Okay, Dag. Ook het tweede bandlid van Pussy Riot is vrijgelaten uit een strafkamp in Rusland. Nadja Tolokonnikova heeft gratie gekregen op grond van de nieuwe amnestiewet. Zoals samen met het bandlid Maria Aljogina. Veroordeeld tot twee jaar cel voor het zingen van een anti-Poetin-lied, deden ze tijdens een kerkdienst in Moskou februari vorig jaar. Vanochtend kwam Aljogina al vrij. Zij noemde haar vrijlating een PR-stunt en zei dat als ze had kunnen kiezen, dat ze de vrijlating dan niet had geaccepteerd. Ja, het maar het is een dag, maar het niet. Op delen van de A16 en de A73 gaat de maximumsnelheid omhoog. Vanaf morgen kan op het hele Brabantse deel van de A16 130 km per uur worden gereden. En op de A73 wordt de maximumsnelheid verhoogd tussen Venray en Overloon. De Invoering van de hogere snelheidslimieten en de vele uitzonderingen daarop... leiden tot veel verwarring onder automobilisten. De aanpassingen die morgen ingaan... maken het volgens Rijkswaterstaat weer iets overzichtelijker. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. bijzondere verhuizing in Amersfoort vanochtend. Sinds vijf uur zijn bijna 130 patiënten van het Meander Medisch Centrum... van de twee huidige locaties overgebracht naar een nieuw pand. Dat gebeurde met ambulances, met politiebegeleiding. Josephine Trehi ging op bezoek bij de patiënt die als eerste werd overgebracht. Nieuwe kamer van meneer. Ja, heel goed. Goedemorgen. Heel luxe, alles erop en eran. Hele mooie badkamer. En u heeft gelijk al een boterhammetje met salami gekregen, zie ik. Ja, want we half vijf werden wij geroepen. Uh, dacht u niet, je, je moet dat nou zo vroeg vanochtend. Ik denk toen ik tussen de middag nog wel even een tukje ga doen. Het is toch spannend. Dus, zoiets maak je één keer in je leven mee. U bent ook helemaal aangekleed, niet in pyjama. Ik moet zeggen, u ziet er ook niet heel ziek uit. Nee, ik ben een lopend patiënt. Ik heb vorige week zondag een. Uh hartaanval gekregen tijdens een concert. Ik ben met sirenes hierheen gebracht. En uh, ja, dan krijg je allerlei onderzoeken en zo. En uh, dan blijkt dat je een hartattack gekregen hebt. Ik moet uh, geopereerd worden in Utrecht. En dan wacht ik op de oproep. Maar tot die operatie moet u in het ziekenhuis blijven? Ja. ja, en ik ben eerste kerstdagjarig, dus dat wordt ook niks. En oud en nieuw lig ik hier ook nog, denk ik, weer in het ziekenhuis. Dus... Ik zit een beetje tegen dit jaar. Ja. Misschien alleen je beurreltjes s'avonds natuurlijk, hè. Mag dat niet in het ziekenhuis? Nee, nee, dus absoluut is dat alcoholvrij hier hoor. Bart van Bezooijen is uh, hoofd van de medische staf. Mag er niet een uh, drankje gedronken worden? Oh jawel, ik heb daar niet heel erg veel bezwaar tegen. Alleen verkopen of verstrekken we dat zelf niet. Mag ik thuis voor vragen of ze de fles meenemen dan? Om de, verhuizing te vieren, om de verhuizing te vieren zou ik ze zeker even een flesje wijn uh, laten meebrengen. Deze patiënt is er nog redelijk fit. Maar is het niet belastend voor de andere patiënten, de ziekere patiënten, zo'n verhuizing? Zeker, maar gelukkig komen ze dan in een prachtig uh, nieuw ziekenhuis met een mooie eenpersoonskamer. En dat... Uh, dat maakt hopelijk wel wat goed. En waarom moesten we allemaal nu, een paar dagen voor kerst? Het is sowieso een relatief rustige periode in het ziekenhuis. Dus dat betekent dat je dan misschien minder patiënten hoeft te verhuizen. En, en dat geeft ons de kans om op iets minder dan volle kracht uh, op gang te komen. En dat is prettig, want niet iedereen is nog gewend. Arme Griekse gezinnen krijgen deze winter gratis stroom... als de luchtvervuiling te groot is. En met die stroom kunnen ze elektrische kacheltjes gebruiken. Door de crisis, ontslagrondes en de armoede... zijn veel huishoudens in Griekenland overgestapt op het stoken van goedkoop hout. Die massale houtverbranding leidt af en toe tot zware luchtvervuiling... zowel in steden als in dorpen. Zodra er meer dan 100 milligram per kubieke meter aan fijnstof wordt gemeten... dan krijgen arme gezinnen twee dagen gratis stroom... om hen naartoe aan te zetten elektrische kachels te gebruiken. Voor de gratis stroom komen Griekse huishoudens in aanmerking... die een jaarinkomen hebben van minder dan 12.000 euro.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 Schaatstrainer Jacques Ori heeft grote moeite met de totstandkoming... van de selectieprocedure voor de Olympische Spelen in Sochi. De KNSB heeft de beschikking over twee aanwijsplekken bij de mannen... en bij de vrouwen mocht de bond daar gebruik van maken. Dan zou dat maar zo eens ten koste kunnen gaan van de schaatsers van Ori. Ja, die hele besluiten... voor, Kijk, die, die, die, die, die, die matrix die nou gehanteerd wordt... Ja, daar heb ik gewoon mijn vraagtekens bij. En die hebben we ook al meerdere keren neergelegd bij, uh, bij de KNSB...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 De A4, van Amsterdam naar Delft, daar zijn verschillende rijstroken dicht. Omdat er uh, vervuild rivierslip op de weg ligt. Staat inmiddels 10 kilometer file. Ja, Volkers van Rijkswaterstaat, uh, een uur geleden hadden we ook aan de lijn. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, het, het gaat de goede kant op. De A4 is uh, zojuist uh, weer vrijgegeven in de richting Amsterdam-Den uh, Haag. Maar het klopt inderdaad dat er uh, uh, één en meerdere rijstroken afgesloten zijn geweest. Uh, dat was uh, vanwege bezinksel van waterzuivering. Uh, die daar van een vrachtauto was, uh, was gevallen en terecht was, uh, was gekomen. Dus het was geen vervuild uh, rivierslip. Het is geen giftig uh, uh, goedje geweest wat daar op de weg lag. Er is door andere autoriteiten bepaald dat er geen uh, aanvullend onderzoek uh, noodzakelijk is daar. Oké. Okay. Maar op dit moment zegt u, de weg is deels weer vrij. Het verkeer kan langzaam maar zeker weer doorgaan rijden. De weg is helemaal weer vrij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de file ook al, ook al opgelost nee, nee. is. En ook op de omleidingsroute, de A44, stond ook, stond ook file. Maar we verwachten nu dat het, dat het snel weer, weer op gang komt. En nou ja, goed, een beetje gelukkige omstandigheid dat het uh, 23 december is. Dus uh, we verwachten niet een hele drukke avondspit. Nee. Dus we denken dat het uh, allemaal vrij vol weer op gang kan komen. Meneer Volkers, weet wie er uh, alles vanaf weet? Ja? Ja, nee. Dat, nee, dat is Dennis Mooi namelijk. Die dat weet er van alles vanaf. Ja, die weet er alles vanaf. En daar gaan we nu naar luisteren. Okay. Dennis heeft de laatste stand van zaken. Dank u wel, meneer Volkers van Rijkswaterstaat. Dennis, ga ja, je gang. Een middag. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is inderdaad weer open bij Zoeterwoude. Er staat nog wel file 7 kilometer tussen Roelof-Harensveen en Zoeterwouderdorp. En op de omleidingsroute, de A44 richting Den Haag, staat voor de verkeerslichten bij Wassenaar nog 4 kilometer. Aan de andere kant van het land ook 7 kilometer file op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein. 7 kilometer dus. Er komt er een ongeluk met een vrachtwagen en ze zijn nog tot het begin van. De avond bezig om die vrachtwagen te bergen. rechterrijstok is daar dus voorlopig nog dicht. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. 13 over 1 is het inmiddels geweest. Beveiligingsbedrijven eisen bekendmaking van slechte blusdekens na een onderzoek van de autoriteit. In Amersfoort worden vandaag 130 patiënten uit verouderde ziekenhuizen overgebracht naar het nieuwe Meander Medisch Centrum. En journalist Rob Wijnberg is uitgeroepen tot journalist van het jaar 2013.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 Zeven jaar geleden reisde Peter Meijer uit hoevenlaken door zuidelijk Afrika. Toen hij in Malawi kwam, viel het hem op dat er zoveel werd gefietst. Maar dat mensen naar het ziekenhuis moesten lopen. Aan ambulances was een groot gebrek daar... en zo werd het idee geboren om ambulancekarren te maken. Inmiddels heeft uh, zijn bedrijf Sakaramenta in Malawi 25 werknemers. En maakt hij naast fietskarren ook nog speeltuintoestellen en school- en ziekenhuismeubilair. En hij is nu hier, hartelijk welkom. Dankjewel. Peter Meijer, uh, eigenaar dus van dat bedrijf, maar inmiddels uh, de dagelijkse leiding uit handen gegeven. Want u bent gewoon teruggekomen uit Nederland. Ja, half een jaartje geleden teruggekomen uit Nederland. En waarom? Um, nou, er zit nu een dagelijkse directeur op. En um, voor ons was het tijd om terug te gaan. U had het daar wel gezien? Nee, we hadden het heel erg goed naar ons zien. Uh, maar ja, Nederland trok ook alweer. En ik merkte dat als je daar als expert lang zit... dat je toch ook wel wat pessimistisch wordt. En dat wilde ik graag voorblijven. Dus, maar hoe zo pessimistisch? Waarover? Over uh, hoe mensen werken of wat mensen doen. En uh, dat heb ik helemaal niet gehad. Want ik heb nog steeds een hele positieve drive. En het gaat heel goed met sacramenten. Dus dat was... Uh, ja. Ja. Maar ik bedoel, uh, u werd daar ook niet pessimistischer... over, uh, over het perspectief daar in Malawi? Dat, dat, dat was het niet? Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik, ja. uh, je ziet gewoon dat Malawi en heel veel Afrikaanse landen heel hard groeien. Dus dat, uh, nee, daar ben ik niet pessimistisch. Ja. Oh, oh, je bedoelt met die zeven jaar, de, de seven year itch die je in een huwelijk soms hebt of uh, in, je, in je baan? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Die, die ervoer u helemaal niet? Die ervoer ik helemaal niet, nee. Nee, nee. Maar toch wel teruggegaan naar Nederland? Ja, toch uh, die Nederlandse bodem en toch ook weer terug hier naar uh, ja, de makkelijke dingen die er ook zijn. Ja. U, u bent nu dus alleen nog maar eigenaar, geen directeur, maar was het moeilijk om een goede opvolger dan te vinden daar? Ja, met, ja, mijn doel was om een lokale opvolger te vinden en dat was heel moeilijk. Het is heel moeilijk om goede managers te vinden uh, die er zijn die worden opgeslokt door grote bedrijven of door ontwikkelingsorganisaties. Dus dat was erg lastig. Zijn ja. dat mensen over het algemeen die ook in het buitenland gestudeerd hebben? Of? Ja, in mijn geval zeker en uh, dat is in Malawi ook belangrijk want daar is de universitaire en de opleidingsniveau wat lager uh, dan hier in Nederland. En hoe hebt u de juiste persoon toch kunnen vinden? Toeval eigenlijk, uh, vijf jaar geleden toen ik uh, daar rondreisde. Toen had ik bij iemand een auto gehuurd. En dat was een, een Malabiaan die vloeiend Nederlands sprak. Had tien jaar in Nederland gewoond. Dus uh, nou, we hielden contact. En uh, ja, hij was voor mij eigenlijk de enige geschikte persoon. En uh, ja, ik had het mazzel dat hij dat ook graag wilde doen. Ja, En die is het geworden dus? Die is het geworden. ja. En, en wat is uw rol nu nog vanuit Nederland? Uh, ik ga nog twee keer per jaar terug. Controleer de cijfers één keer per, per maand. En we halen soms nog wat, uh, wat, wat materialen uit Nederland en daar zorg ik nog voor. Kijk aan. Um, en vandaar ook dat het handig is dat hij Nederlands spreekt. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Um, even terug naar het begin, want u was dus aan het reizen door uh, Malawi... En, en dacht ineens van ik moet hier een bedrijf beginnen. Ja, dat was eigenlijk een beetje toeval. Ik, ik, ik was gewoon aan het reizen. Ik had niet het idee om een bedrijf op te zetten. Uh, maar ik sprak met mensen die 15 kilometer moesten lopen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En ik dacht, waarom gebruiken ze geen fietskarren of 15 kilometer naar het dichtstbijzijnde markt? Um, maar ik heb al vaker leuke ideeën, maar daar komt veel, vaak niet veel van terecht. Want voor de goede orde, u was aan het reizen uh, langere tijd, maar wat deed u daarvoor? Uh, ik werkte bij een adviesbureau. Ja, en daarvoor bij een bank. Uh, dus niks met fietskarren. Nee. Um, maar ik las over een uh, internationale wedstrijd... om een businessplan te schrijven voor een ontwikkelingsland. En ik dacht, laat ik eens een businessplan gaan schrijven... om een fietskarren te maken in Balabi. En uh, daar begon het mee? Daar begon het mee, ja. ja. Deden, en, en dat is gehonoreerd? Ja, daar nou, deden 3000 mensen mee. En ik moest steeds verder uh, in dat businessplan competitie En dat werd steeds reëler. En uiteindelijk, uh, in de finale, vond ik een investeerder. En kennelijk hadden zij dus iemand nodig, een Nederlander, die met zoiets kwam daar in Malawi. Want zelf waren ze niet opgekomen. Nee, ja, fietskarren zijn hier heel populair en daar uh, niet. Ja, dus je moet inderdaad met een goed idee komen om uh, daar ook echt iets op de markt te kunnen ja. zetten wat slaagt. En nu doet intussen veel meer dan fietskarren. Ja. In Malawi ging het heel slecht met de economie. En er was 200% devaluatie. Waardoor ook onze klanten, die voornamelijk eerst ontwikkelingsorganisaties waren... die trokken ook weg uit het land. Ook vanwege de politieke situatie. Dus ja, we hadden ook andere producten nodig om te gaan verkopen. En wat, en wat ik noem al even iets, hè? Uh, speeltuintoestellen? Ja. Wat moeten we dan aan denken? Ja, uh, glijbanen, uh, wipwappen. We hebben denk ik de eerste wipkip in Afrika geïntroduceerd. <laughs> dus die, uh, die zijn er ook. Uh, we hebben een mooie uh, soort van oude ambulance omgetoverd... tot een, uh, ja, een volledig speeltuintoestel. Uh, en die producten die verkopen we en juist niet aan ontwikkelingsorganisaties... maar meer aan hotels en scholen om onze doelgroep te vergroten. U, u had die wedstrijd gewonnen... Uh, maar dan moet je het bedrijf dus inderdaad nog uit de grond stampen daar in Malawi. Hoe moeilijk was dat? Ja, dat is. Nou, het is meegevallen het eerste jaar. Uh, maar je moet wel veel geduld hebben en goed voorbereid zijn. Ik was nog twee keer eerder gegaan naar Malawi om een werkplaats te zoeken. Om leveranciers te vinden, om klanten te vinden. Um, en ja, toen uh, met een container uh, en mijn vrouw uh, richting Malawi vertrokken. En dat was natuurlijk wel een groot avontuur. Ja. Hm. Maar vertel eens hoe dat ging in die beginperiode. Want u zei, je zei je moet wel geduld hebben. Ja. Ja, nou, uh, ik had een werkplaats, dat was al fijn. Uh, je mocht eigenlijk nog niet beginnen voordat je een werkvergunning had. Nou ja, dat, zou, dat liet uiteindelijk zeven maanden op zich wachten. Nou, daar heb ik niet op gewacht, ik ben toch begonnen. Um, en uiteindelijk, ja, je moet je productie op gaan zetten. Je moet werknemers aan gaan nemen. En je loopt niet even naar een uitzendbureau, die zijn daar niet. Dus het gaat heel vaak via via dingen die je moet regelen. En dat, dus dat, dat duurt wat langer dan ja, als er al bestaande instanties zijn. Ja, en en ook bij de instanties wel, laten we zeggen, ondersteuning gehad? Ik wil zeggen is dat een beetje zitten dat er zo'n Nederlander ineens begon met een eigen business daar? Ja, er zijn wel meerdere buitenlanders. Ik denk dat er 70, 80 procent van de ondernemingen in Malawi in, in Indische handen zijn. Dus er zijn veel meer buitenlanders uh, die zoiets opzetten, uh, maar veel minder Europeanen. Maar, en, dan, en dan de procedure stroperig. Dat duurt lang. U zegt zeven maanden wachten op zo'n vergunning. Ja, dat was al... In uh, Nederland wel. Ja, dat was uh, wel redelijk stroperig. Ja. Ja. Nou, vergeleken met Nederland ging het redelijk vlot uh, misschien. Nee, het is... Um, ja, je, weet, je, je moet wachten. Je weet niet waar je toe bent. Je wordt niet op de hoogte gehouden. En dat is vaak in Nederland wel. En dan weet je ergens van... Nou, joh, tegen die tijd komt het. En hier uh, had het anderhalf jaar kunnen duren. Of een maand. Maar het werd zeven maanden. Ja. En, en de cultuur van het ondernemen daar, hoe is dat? Ja, nou eigenlijk zijn... Uh, Malawianen heel ondernemend, want ze hebben vaak een, een, een, een baan, maar daarbij hebben ze ook een eigen bedrijfje, want ze, ze verkopen de marktspullen. Dus ze zijn wel heel ondernemend. Iedere Malawian heeft wel een eigen iets, een eigen handeltje. Um, maar iets groter opzet op grotere schaal, dat, dat is toch wat minder, zit er wat minder in. En um, wat u zei, u bent, u bent bezig geweest om ook uh, leveranciers te vinden en dat soort dingen. Hoe ging dat? Ja. Ja, langsgaan. Uh, ik had mooie folders en brochures van de fietsambulance. Dus dat is een, een soort van stretcher achter een fiets. Uh, mensen moesten nu vaak lopen van het dorpje naar het ziekenhuis dat 15 kilometer was. En met een fiets en een fietscar ging dat, kan dat veel makkelijker gaan. Dus ja, dat moet je aan de man brengen. Een soort lichtbed met wielen, hè? We zien nu ja. op onze site even een plaatje. Ja, klopt. Ja, en, ja, een riksja-achtig uh, iets. Ja, ja. ja. Uh, maar, maar, uh, dus laten we zeggen, daar waren tekeningen van... maar dan, dan, uh, ik zie ook allemaal ijzer daar... dat aan elkaar gelast moet worden en ja. zo. Dat soort dingen, dat, dat, dat was allemaal te vinden daar. Ja, en ik ben zelf helemaal niet technisch. Dus dat is uh, het mooie eraan eigenlijk. Nee, er zijn heel veel... Uh, technisch personeel is daar. He, ze kunnen misschien niet zo hoogwaardig lasten als hier in Nederland... maar ze kunnen wel gewoon... Goed technisch werk afleveren. Uh, maar je moet streng op de controle zijn. Dus het moet goede kwaliteit zijn. En daar moet je als je daar bovenop zit, dan komt er ook een goed kwaliteitsproduct uit. En dus personeel vinden was ook uh, lastig op zich. Maar uh, als je dan iemand gevonden hebt, dan ze lekker motiveren en, en, en perspectief bieden. Ja, en dat, is, dat gaat niet vanzelf. Meestal is het eigenlijk, ja, je hebt heel vaak hiërarchische leidinggevenden in, uh, in Malawi. Hè. Dus die zeggen, oh, je moet dit doen en dit uitvoeren en dit uitvoeren. En mensen hebben vaak veel respect voor de baas. Dus het was vaak yes Peter, yes Peter. En ik wilde juist graag horen no Peter, that's not a good idea. En uh, dat is uh, dat niet makkelijk om dat te bewerkstelligen. Maar is wel gelukt? Ja, ik denk dat ik wel kan zeggen dat het gelukt is, ja. ja, ja dus uh, daar heeft die nieuwe baas behoorlijk last van. Dat die, die jongens nu de, die met de vinger omhoog staan. Die zitten de... inderdaad <lacht> vaak met de vinger omhoog. <lacht> en ook inderdaad om dingen dat je denkt van nou daar zou je in Nederland niet je vinger omhoog uh, voor steken. Zoals wat? Uh, nou, op een gegeven moment wilden ze 200% loonsverhoging. Of, uh, 200%. Ja, 200%. Dat was ook een devaluatie. Ja, ze van laten 200%. de FFV het niet horen. Je. Nee, nee, nee. Geen een 0% lijn. Ja. <laughs> nee. um, was dus dat was niet reëel allemaal wat ze wilden. Nou, als je mensen ruimte geeft om zelf beslissingen te nemen. of om fouten te mogen maken. wat ze niet gewend zijn. om die ruimte te krijgen. Uh, dan gaan ze zoeken waar die grens zit. Dus dan gaan ze inderdaad ook dingen zeggen. dat ze vlees bij het lunch willen. of dat ze meer vakantiedagen willen. of een hoger, uh, hoger salaris. Ja. ja. Dus dan moet je ook weer eh, grenzen stellen. Ja, en dat ja. was al uh, ja, boeiend om dat uh, te ondervinden. <laughs> boeiend. Ja, <laughs> ja mooi. Uh, Malawi lijkt me ook een land waar, uh, waar wel corruptie is. Ja. ja, absoluut. Dus die vergunning van die zeven maanden had misschien ook wel wat sneller gekund. als u daar aan ja. mee had gedaan. Ja nou, ja, nou precies wat je zegt eigenlijk. Ja. Uh, er kwam een man langs en dan moest je, uh, moest je papier inleveren. en die zei: dan doe je ons even present for me. Nou, ik, ik begreep toen, in het begin begreep ik dat eigenlijk helemaal niet... maar dat uh, als ik dan had gezegd ja, dan had dat uh, aanzienlijk uh, mm. minder kunnen worden. Hebt u niet meegedaan? Nee, dat was, nou ja, ik heb mijn uh, rug terechtgehouden... maar na vier jaar had ik wel door van, nou, ik weet niet of dat gelukt was... als ik gewoon nog tien jaar had gezeten. Want je komt het dagelijks tegen. Uh, er komt een klant naar je die zegt, uh, nou, je wil je 60 fietsambulance bestellen. Ja, dat is goed. Dan stuur je mijn factuur. Zegt hij nou: ik wil 10% korting. Geef een factuur met 10% korting. Zegt hij nou: stuur toch die eerste factuur maar en die procent wil ik dan graag onder de tafel. Ja, ja. Zeg je nee? Zegt hij ja, je concurrent doet het wel. Ja. Nou ja... Dan zit je wel met je mond vol tanden. Ja, ja, ja. ja. zo gaat dat dan. Ja, absoluut. Um, veel armoede daar dus dat verklaart dat voor een deel misschien ook wel weer. Um, we hebben hier was eerder iemand gehad, die was dan in Thailand bezig. En uh, die was ook bezig echt om, om de werknemers. Of de kinderen van de werknemers betaalde uh, die de, de, de, de schoolboeken voor bijvoorbeeld. Uh, wa, was u op die manier ook bezig met een soort ontwikkelingswerk daar? Ja, ik, ja, ik zie het niet als ontwikkelingswerk. Maar um, ik. Ik zag dat mensen moeite hadden om iets op te bouwen. En uh, als ze, ze hadden geen huis of, of geen stukje land. En daar probeerde ik ze mee te helpen door te sparen voor ze. Een soort van klein pensioentje op te bouwen. En hmm. Ze kregen een contract van twee jaar. En na twee jaar kregen ze dan die pot met geld. En dat was 20% van hun salaris. Nou, dat is toch een soort... Uh, ja, een appeltje voor de dorst heet dat dan, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Um, ja. Ik, ik, het was best wel een succes, begrijp ik dan in Mali. Ja. Malawi, sorry, ja. neem ik niet kwalijk. En ja. U hebt niet gedacht, van ik ga nu andere Afrikaanse landen ook helemaal veroveren? Ja, wel over nagedacht. Uh, maar dan kom je eigenlijk weer terug op die goede manager. Je, het is heel belangrijk om een goede manager te vinden. Dat is gewoon vitaal. En uh, ik zou dit ook heel goed kunnen opzetten. Misschien in Rwanda. Maar dan zou ik daar zelf heen moeten en dat eerst, eerst de twee weer opzetten en dan een goede manager vinden. En uh, dat wilde ik eigenlijk niet. Nee. Nee. En wat doet u nu, nu u terug bent in Nederland? Ja, ik doe dan wel iets met dat idee. Um, ik heb een bedrijfje opgericht, Single Spark, en wij maken starterspakketten voor startende ondernemers in Afrika met het idee van inderdaad sacramenten. Nou, dat is een succes in Malawi. Dat zou ook heel goed in een ander land kunnen. Uh, dus ik wil eigenlijk alle handvatten geven om zoiets uh, op te zetten daar. Dus een businessplan, hoe kom jij aan je geld uh, en hoe kom jij aan je mensen? Dat's. Ja, marketing, uh, nog gewoon de folder er al bij. bij. Heel praktisch, uh, niet een ellenlange handleiding... maar met videoondersteuning, apps, uh, online communities... Uh, Zulke soort dingen ja, erbij. Ja. Ja. En dat, dat, dat vindt al af, afname, aftrek? Ja, we zijn nu bezig met twee projecten. Uh, de eerste is uh, om een startspakket te maken voor bijenhouders. Uh, dus hoe houd je, hou je bijen, maar ook hoe verkoop je honing? Uh, hoeveel potjes honing moet je verkopen? En, om... In welk land? Uh, we zijn in Kosovo begonnen en dat wordt dan in, uh, uitgezet in Burundi in andere landen. Oké, okay, dat is één. En de andere? Ja. De andere is een kippenboer, uh, is een bv, die, wil, uh, die heeft veel kippenvlees nodig. Uh, wil dat niet allemaal zelf, die kippen hebben. Dus die heeft startpakketten nodig voor boertjes die dan kippen gaan houden. Kijk aan. Nou. Nou. Ja, <laughs> toch nog bezig dus. Absoluut. Uh, ja. een mooi verhaal sowieso, dat verhaal van, van Malawi uh, met de fietskarren. Hartelijk dank voor de uitleg hier. Peter Meijer is dat. Uh, we hebben deze week trouwens geen in de praktijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kerstdagen die ertussen zitten. Morgen... Uh, nee, wat is het, eerste kerstdag en tweede kerstdag aangepaste uitzendingen. Dus als u daarop zat te wachten, dan moet ik u helaas even teleurstellen deze week. Geen in de praktijk. Zometeen wel stand.nl. En nu Ilse de Lange uit die film Het Diner. Hier is Blue Bittersweet op Radio 1. Less demolition, some reconstruction. Consider, consideration. Interpret, interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. Blue.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 Het aantal doden door geweld in Amsterdam is het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2012. Het waren tot nu toe 22 tegen 15 in het jaar ervoor. De politie heeft geen verklaring voor de stijging van het aantal geweldsdoden. Op delen van de A16 en de A73 gaat de maximum snelheid morgen omhoog. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen waardoor automobilisten ook daar 130 km per uur mogen rijden. Het gaat om twee delen van de A16 tussen de Moordijkbrug en knooppunt Zonzeel en tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. En Rob Wijnberg is door mediasite Villa Media uitgeroepen... tot journalist van het jaar 2013, zoals bekendgemaakt in de NCRV's lunch. Wijnberg krijgt de prijs omdat hij succesvol... een nieuw online journalistiek platform introduceerde. De correspondent waarvoor inmiddels 25.000 mensen 60 euro per jaar betalen. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Nou, die file op de A4 met dat rivierslip, die is helemaal opgelost. De, sinds een half uurtje is de weg weer open en de file is snel verdwenen. De A44 Amsterdam naar Den Haag. Daar staat nog wel vier kilometer file bij de verkeerslichten van Wassenaar. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein zeven kilometer. Ze zijn daar nog de rest van de dag bezig met het bergen van een vrachtwagen. En tot die tijd is de ook dicht.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 de lijst met regeringsleiders en andere prominenten die niet naar Sochi afreizen voor de Olympische Winterspelen wordt steeds langer. Nu na Hollande, de Franse eh, president, zou nu ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wegblijven bij die Winterspelen. Dus vanwege de Russische mensenrechten situatie. Toch gaat de Nederlandse regering vooralsnog gewoon naar Sochi. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd. Is het goed dat Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders wel naar de Spelen gaan om de dialoog te voeren? Of is een boycott van alle Europese staatshoofden en regeringsleiders een beter signaal? Ik praat erover met Ruslanddeskundige deskundige Marcel de Haas... verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Bovendien is hij werkzaam voor instituut Klingendaal. Meneer de Haas, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee, u mag het zeggen. Daar komen ze. De keuzes. De Nederlandse sporters kunnen het prima af zonder onze koning. Ja. Als we als Europa één vuist maken... krijgen we Poetin wel op de knieën. Ja. De spelen zijn te belangrijk om te boycotten. Ja. En dan de stelling, en daar roepen we iedereen op om uh, op te reageren. Koning Willem-Alexander en premier Rutte moeten wegblijven uit Sochi. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens met de stelling... sms dat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U mag naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, ook een mogelijkheid... doe het dan met hekje standpunt. En meneer Haas, eens of oneens met de stelling? Ik zou dan zeggen ja, mits... Ah, dus in principe eens, maar dan komt die komma en dan mits. En wat gaat u dan zeggen? Ja, want die mits is heel belangrijk, want zonder die mits is het geen ja. Uh, indien de volledige Europese Unie, dus 28 uh, staatshoofden, CQ-regeringsleiders zeggen... we gaan niet, dan is het zinvol dat onze premier nog uh, de koning ook niet gaan. Nee, want anders zitten we daar in ons eentje. Precies, en we hebben natuurlijk ook problemen genoeg. Veel te veel met Rusland gehad, dus dat moesten we vooral niet doen. Nou, maar u wilt dus eigenlijk liever dat we eerst nog eens even kijken... of er nog wat meer mensen gaan. Um, en en u wilt niet dat wij ons aansluiten bij de belangrijke regeringsleiders... die al hebben gezegd, we gaan niet. Nee, ik vind echt dat moet je EU breed doen. Overigens heb ik begrepen dat van de uitleg van minister Timmermans dat er nog gekeken wordt, dat men nog geen definitieve uitspraak hierover gedaan heeft, maar dat het in een later stadium bepaald zou worden. Dus vanuit buitenlandse zaken kijken ze natuurlijk ook wat er in de omgeving gebeurt. Nou, Luister naar stand.nl. En als u dan zegt van nou, we moeten gewoon wachten tot de rest van Europa ook meegaat, dan kunnen we het doen um, en niet principieel zijn dus en zelf al die actie ondernemen. Nee, want wat dat betreft hebben we natuurlijk in het Nederland-Rusland jaar veel te veel ellende gehad. Dus dat moeten we vooral niet doen. En waar het mij eigenlijk om gaat is, wil je dingen veranderd krijgen in Rusland... want het merendeel van die staatswijze die natuurlijk nu niet gaan... dat heeft alles te maken met de mensenrechten in Rusland... en de verslechting op het gebied van democratie... Um, dat kan je eigenlijk alleen maar afdwingen als je dat als collectieve EU doet. En niet als een paar uh, staten. Bovendien, je kan niets afdwingen, maar je geeft hiervan een duidelijk signaal Of Maar hier en daar een staatshoofd wat niet gaat. Nou, ik wil niet zeggen dat uh, Vladimir Poetin er hartelijk om lacht... maar het maakt geen indruk. Nee, maar ook niet als het Merkel en Hollande bijvoorbeeld zijn... Nou, het zijn wel tikjes, maar uh, nee, je moet het gewoon toch breder zien. Een hele EU van 28 staten die zich van luister, uh, we doen dat toch maar niet... want jij bent helemaal verkeerd bezig op je binnenlands gebied. Dat maakt veel meer indruk. Ook al zijn het nu wel een paar belangrijke staten over, nee... Je moet echt één front maken. Um, Boris Dietrich, voormalig D66-Kamerlid... die zei vorige week op Radio 1... dat de koning zeker niet bij de opening in Sochi aanwezig moet zijn. Ik citeer hem nu even. Die spelen in Sochi zijn een prestigeobject voor president Poetin... en het zou goed zijn dat daar de glans van weg wordt genomen... door geen hoogwaardigheidsbekleders te sturen. Dat vindt u dus niet? Nee, kijk, ik vind het uh, sowieso gevaarlijk om uh, politiek en sport door elkaar te halen. Uh, en we hebben dat trouwens ook gezien natuurlijk met dat culturele Nederland-Ruslandjaar. Uh, waarbij uh, zijn partijgenoot Schoots-Schootsma Sjoerd zei van... de koning moet niet naar de afsluiting van dat jaar gaan. Daar was ik toen ook fel op tegen. Uh, want uh, dat ging natuurlijk om een bilateraal iets. Maar dan krijg je natuurlijk steeds meer uh, problemen in economische zin. Op langere termijn schaadt je belangen dat heel erg. En het is op korte termijn wel leuk scoren. Uh, maar dat heeft dan geen zin. Kijk, uh, nogmaals, dat maakt dan verder geen indruk... als alleen onze koning er niet is. En, en dan is het weer zo, uh, als, als het merendeel van de staatshoofden er wel zijn... nou ja, dan is het weer droevig voor onze uh, Olympische sporters natuurlijk. Ja. Um, ja, op onze site zegt iemand... Uh, wat kosten die plezierreisjes eigenlijk? Uh, in deze tijden van crisis zouden de regering en Oranjes ook eens kunnen bezuinigen. Zo kan je het ook nog bekijken. Nee, dat vind ik totale onzin. Uh, Olympische Spelen zijn natuurlijk een heel belangrijk iets... net zoals uh, zeg maar de Wereldcup uh, voetbal of de Europese Cup. Uh, daar speelt jouw nationale team... En uh, dan, dan uh, mag je ook verwachten uh, dat jouw regering daar vertegenwoordigd is. Over een stel dat er besloten zou worden om uh, onze koning niet te laten gaan... en de premier ook niet... dan lijkt me wel dat de minister van Sport uh, daar wel bij aanwezig is. Hè? Ten meer omdat je ook die sporters daar moet ondersteunen. Ja. Uh, meneer De Haas, ik kom zo meteen bij u terug. Er is laatste nieuws. Dat wordt ons gebracht door Jeroen Tjepkema met een ingelast NOS Journaal. De agent die vorig jaar in Den Haag de 17-jarige Rishi Chandrika Singh doodschoot, is vrijgesproken van moord en doodslag. Het Openbaar Ministerie had ontslag van rechtsvervolging geëist. Op 24 november 2012 waren drie agenten naar station Hollands Spoor gekomen... vanwege een bedreiging. Ze hadden gehoord dat de dader een vuurwapen had. Toen ze Rishi wilden aanhouden, rende hij weg. Een van de agenten schoot hem daarop in de nek met fatale afloop. Later bleek dat Rishi ongewapend was. Ook bleek uit onderzoek dat de agent had geschoten terwijl hij liep. Dat is in strijd met de schietinstructies voor aanhoudingen. Verder mag een agent bij aanhoudingsvuur alleen op de benen richten. Die agent is nu dus vrijgesproken. Het laatste nieuws van Jeroen Tjepkema uit het NOS Journaal. Ik praat door met Marcel de Haas, Rusland-deskundige. En het gaat over een eventuele boycott door koning Willem-Alexander en premier Rutte. Moeten die wegblijven uit Sochi? Dat is onze stelling. Um, u vindt uh, dat dat alleen maar moet als, uh, als heel Europa dat uh, doet. Um, ja, met zo'n boycott hoopt men natuurlijk dat de Russen aan het denken worden gezet. En met name Poetin. Wat, wat gelooft u daarin? Um... Nou, het, het kan wel degelijk van invloed zijn. Kijk, als we breder kijken naar het spectrum van waar Poetin mee bezig is... dan zie je dat hij dit jaar best wel succesvol is geweest... op zijn buitenlands- en veiligheidsterrein. Uh, ja. uh, als we kijken naar Iran, dat nucleaire programma... daar is nu een, in ieder geval een tijdelijke overeenkomst... Ja, je kan zeggen, dat heeft hij daar toch wel in behoorlijke mate uitgesleept. En natuurlijk nog veel meer met Syrië ja. over die chemische wapens. Uh, dat is duidelijk een overwinning op Amerika, op Obama... He, die natuurlijk op punt stond om kruisraketten af te vuren op dat land... maar binnenlands geen steun kreeg en in Europa ook niet. En toen kwam opeens die deal naar voren... van als we nou die chemische wapens wegdoen. Nou, dat zijn enorme succesnummers... want Rusland zat eigenlijk een beetje in zijn isolement. En nu, zeggen de Russen, wat ze ook altijd in hun veiligheidsdocumenten... in hun strategie en doctrine roepen... Kijk eens, wij zijn terug in de internationale arena... en wij zijn weer een belangrijk uh, land. En dat laat, hebben ze ook over het hele jaar laten zien... met allerlei uh, plotselingen militaire oefeningen... en met een zwarte zeevloot die weer in de buurt van Syrië vaart. Dus zij zijn terug op veiligheidsgebied en buitenlands beleid... en doen ertoe in de internationale arena. Als je dan vervolgens kijkt naar het binnenlands beleid, dan zie je dat daar zwakke punten zijn. We hebben ze natuurlijk al genoemd. Er is eigenlijk sinds de terugkeer van Poetin in zijn derde termijn mei vorig jaar. Uh, heeft hij een, een enorme hoeveelheid aan wetgeving uh, uit doen gaan... om de politieke oppositie monddood te maken. Non-governementele organisaties die worden aangeduid uh, als buitenlandse spion... als ze geld uit het buitenland krijgen. Uh, de boetes op demonstraties zijn verhoogd. Uh, de de uh, bepalingen op het gebied van hoogverraad. Als een Rus te veel met buitenlands omgaat... kan die beschuldigd worden van hoogverraad. Nou, Zo is er een hele serie aan toestanden in wetgeving vastgelegd. Uh, worden allerlei non-governementele organisaties... Organisaties overvallen, hun hele uh, hebben in handel meegenomen. Kijk wat er met Greenpeace gebeurt. Ja, nou en en het wijde spectrum inderdaad natuurlijk. Uh, Greenpeace is ook een NGO, uh, maar dat raakt dan weer naar het idee van Poetin de nationale veiligheid. Dan komen we weer op economische aspecten. Rusland drijft natuurlijk op uh, olie en gas, de hele economie. Nou, en het Arktisch gebied, de Noordpool, uh, daar zit vrij veel olie en gas. Mm -hmm. En uh, door het smelten van die uh, uh, ijskappen uh, komt dat vrij op den duur. En bovendien de Noordelijke zeeroute, zeg maar van China direct boven Rusland en dan naar Europa, dat is veel korter natuurlijk dan via Azië en Afrika, daar varen ook steeds meer schepen. En daarvan zeggen de Russen, uh, goed en wel, maar dat zijn onze grenzen en daar gaan wij over. Over. Ja. Nou, en als er dan een, een, een Greenpeace-actie komt. Uh, die zeggen van ja luister het milieu wordt beschadigd als je daar olie en gas gaat weghalen uit dat natuurgebied van de Noordpool uh, dan zeggen de Russen niks mee te maken want jullie tasten onze territoriale wateren en daarmee onze soevereiniteit aan en dus worden de nationale, wordt de nationale veiligheid van Rusland geschonden maar, maar, en vandaar die harde actie daartegen. Ja, nou, maar u zegt eigenlijk van als, als dus inderdaad Europa elkaar zou vinden en daar zou wegblijven dan zou dat wel degelijk aankomen bij Poetin al die lege stoelen die daar zitten en ook de Russen die naar die openingsceremonie kijken. Uh, tegenstanders van en boycott, En die zijn er ook wel degelijk, uh, die zeggen gewoon van je moet daar juist wel heen gaan, want dan kun je de dialoog aangaan met Poetin. Daar zijn weer mensen van die zeggen nou, Poetin is helemaal niet bereid tot zo'n dialoog. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou de dialoog kan je altijd aangaan, maar uh, kijk een autoritair regime als dat van Poetin, en dat geldt ook voor Iran, die luistert alleen maar naar een knoet. Uh, ik kan me nog herinneren met dat Nederland-Rusland jaar... Uh, dat uiteindelijk uh, Timmermans excuses heeft aangeboden... He, voor het Haagse politieoptreden. Ja. En toen zeiden uw collega's tegen mij van... nou, dan zullen die Russen toch wel wat aardig voor ons zijn. Ik zeg: nee, zo werkt dat niet bij de Russen. Want die gaan volgens de zero-sum, wij willen alles hebben. En als we wat binnen hebben, willen we er meer uitslepen. Dus wil jij uh, iets gedaan krijgen van de Russen... dan moet jij een krachtig beleid voeren en een verenigde beleid. Want uh, een, een, een oude tactiek van de Russen is... Deel en heers. Nou, als we kijken binnen de Europese Unie, uh, vooral uh, hoe verder je komt binnen de Europese Unie uh, ten oosten, Bulgarije en Roemenië, zijn die landen volledig van Rusland afhankelijk voor hun gas. Nou, we hebben natuurlijk die twee borkels van Oekraïne gezien. Toen lag het dus bij de halve Europese Unie ook plat. Nou, dat willen we natuurlijk niet meer. Daar zijn we met de alternatieve pijpleiding mm. bezig. En er is nu ook een formele juridische casus van de Europese Commissie tegen Gazprom. He, die grote Russische ja. olie- en, en gasmaatschappij. Um, daarnaast, uh, uh, daar, daar proberen de Russen natuurlijk altijd landen tegen elkaar uit te spelen. Maar onlangs is nog, ik dacht, Hongarije en Servië, die ook graag bij de EU wil... die zijn teruggefloten door de Europese Commissie van... wacht even, wat jullie nou doen met die Russen, dat kan niet. Dus je ziet dat het spel harder gespeeld wordt. Dat is op één vlak. Maar het andere vlak is natuurlijk ook Oekraïne. Wat we hebben gezien met het Oostelijk Partnerschap. Ja. Dat uh, Poetin daar ook succes mee heeft. Uh, en zo zie je dus dat er een aantal uh, dossiers zijn tussen de EU en Rusland, waar er eigenlijk conflicten over zijn. Um, en uh, wil je die goed kunnen aanpakken... dan moet je in ieder geval als één stem optreden binnen Europa. Ja. En dat geldt ook nou, voor die mensenrechten. Ja. Uh, u zei het al, het is nog helemaal niet duidelijk wat Nederland nou precies gaat doen. Uh, het lijkt u logisch dat de minister die over sport gaat, bussen maken, daarheen gaat. Die zei onlangs nog dat zij nog steeds contact heeft bijvoorbeeld met degene die haar in uh, Peking heeft begeleid. Uh, toen daar de Olympische Spelen waren. Met, om maar aan te geven van, uh, dat je dan op die manier nog steeds allerlei thema's kan uh, bespreken. Nog even de acties die we de laatste tijd zien vanuit Rusland. Dus uh, het Bijlaten van Godokowski, de twee leden van Pussy Riot. Hoe moeten we dat plaatsen? Ja, dat is eigenlijk dus een charme offensief, wat je nu ziet. Uh, want wat ik al zei, op buitenlands gebied zit hij goed, heeft hij grote successen bereikt tegenover Amerika en EU. Maar binnenlands heb je natuurlijk een heleboel problemen. Daar heb ik het nog niet eens gehad over toenemend racisme. Dat uh, Russen heel nationalistisch worden en mensen eruit willen gooien. Centro-Aziaten. Problemen rond Tsjetjenië. Waarvan de gemiddelde Rus zegt van alsjeblieft, doe, doe dat soort enge gebieden weg, want we hebben er alleen maar last van. Um, um, nou, en, en de economie verslechtert. Verslechtert behoorlijk. Die is eigenlijk helemaal gestagneerd. Dus de armoede neemt toe, de werkloosheid neemt toe. Nou, en dan is het in feite makkelijk en snel scoren. door bijvoorbeeld die dames van Pussywaard uh. uh, vrij te de laten. Dus voor, voor de Binnenlandse BUNE is dit? Nou. Allebei, Godokowski ook, want we hebben natuurlijk deze drie thema's, Greenpeace, Pussy Riot en Godolkowski, zijn natuurlijk ook thema's die in het buitenland spelen. Dus daarmee wil hij ook, die buitenlandse staatshoofden waar we het nu over hebben, ook weer gunstig stemmen voor Sochi. Nou. Maar het is ook naar, naar binnen te laten zien. Hij is de staatsman, hij is de grote heerser. En in zijn weldadigheid heeft hij deze mensen nu vrijgelaten. Ja, Godokowski, overigens die zelf heeft gezegd dat hij niks ziet in een boycott. Nee. Nee, uh, en die zegt ook van sport en politiek moet je gescheiden houden. Daar ben ik ook voor, maar uh, uh, ik zeg wel van... kijk, we hebben nu een aantal dossiers waar we problemen hebben... tussen de EU en Rusland, en wil je die misschien doorzetten? Want nogmaals, met Russen moet je met de knoet onderhandelen... en niet met polderen, zoals wij doen in <lacht> Nederland. Dat werkt niet in, uh, in Moskou. Nee. Nou, dan uh, kan je die, die Olympische Spelen daarvoor laten dienen... Zij dat je natuurlijk je regeringen altijd wel vertegenwoordigd moet laten zijn. Maar nogmaals, alleen maar als we het met z'n 28 doen en anders niet alleen. Als het alleen maar bij deze drie of vier blijft... dan zeg ik nou, laat onze koning en onze premier vooral toch wel gaan. Ja. Rusland-deskundige Marcel de Haas hoort u. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook aan het instituut Klingendaal. Ik kom zo meteen graag bij u terug, meneer de Haas... om de reacties door te nemen van onze luisteraars. Want die krijgen nu even de tijd... De stelling luidt als volgt. Koning Willem-Alexander en premier Rutte moeten wegblijven uit Sochi. Daar is nu op onze site door bijna 700 mensen gereageerd. En het is echt 50-50. 50%, /50. 50 eens, 50% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met René van der Meer. Ik ben het oneens met de stelling, want ik vind het de kool en de geit sparen. Het uh, punt is, of je gaat er helemaal niet naartoe. Dus ook de sportproef niet en de koning en de uh, presidenten. Of we gaan er met z'n allen naartoe. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want het is altijd een politiek uh, spelletje. En als je het nou gewoon... dan boycott je het helemaal. Dan houden we het gezellig in Europa. Is ook leuk voor de Europese economie. We hebben nog wel een schaatsbaan in Nederland... en een ski, uh, schans in Noorwegen. En in Zwitserland hebben we ook nog wel wat te doen. Italië heeft ook nog wel wat geld nodig. En dan boycotten we het helemaal. Snap je? Maar je kan niet een ploeg sturen... en naderhand achteraf zeggen... ja, maar eigenlijk vonden we het niet goed. Dank. Stampen Goedemiddag. Ja, ben ik aan de beurt. Ja, hoor. Ja, uh, ik, wilde, ik heb een ander standpunt dan die mevrouw voor mij. Ik vind dat de sporters hebben daar jaren naar toe gewerkt. Dus die moeten echt wel gaan. Maar ik vind ook dat uh, Rusland, of in ieder geval Poetin... Uh, moet merken dat uh, zijn handelwijze als dictator... want zo ontpopt hij zich, dat dat niet door de beugel kan. Maar ik zou willen... Uh, vragen aan de Olympische deelnemers, de sporters zelf en ook daarnaast het Olympisch Comité: dat die een statement maken door te zeggen: Nou, wij gaan wel, wij gaan Nederland vertegenwoordigen zoals het moet, maar uh, wij willen, hebben, vinden het uh, niet nodig dat of Rutte of uh, de koning gaat. Of welke nou. hoogwaardigheid... U, u, u zou kregen. graag zien dat de sporters die wens neerleggen... bij, bij Rutte en uh, de Koning om, om niet te gaan. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiedag. van me, Schiedam. Ja, we moeten gewoon gaan. Ik ben oneens met de stelling. Want uh, het, het punt is dat uh, de Russen hebben... 22 tot 40 miljoen mensen gegeven... toen ze het tegen het fascisme. Het fascisme toen die tijd. Mm. En uh, daar verdienen ze wel een beetje goed wil op. Ik vind het ook kinderachtig van die mannen over het te praten. Dat is een horeordeel. Mm. Er, heb, uh, als als uh, de koning gaat en hij zegt tegen uh, de Poetin, uh, kakdala uh, hoe gaat het? En dan zeggen hij, goh, Joh, goed. En dan geeft hij elkaar de hand en dan zeg ik, joh, wij denken er zo en zo over. Nederland heeft gelijk een beminderende rol. Als dat eigenlijk, het mocht geen koude ogen worden opnieuw. Ja, ja. En uh, we kunnen ons schuil achter ons vriendschapsjaar uh, ja. uh, Kortom, wel gaan zegt u. Stam.nl, goedemiddag Ja, en goedemiddag. U spreekt met Van Veen in Amsterdam. Uh, ik vind dat de koning moet gaan, die is eerder lid van het Olympisch Comité. Rutte, die kan thuisblijven, hij stuurt zijn minister van Sport maar. En dan kan hij samen met zijn andere Europese leiders. Uh toch een klein protest laten uitgaan. Duidelijk, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt uh, met vijf vanuit Leeuwen vandaan. Ik vind dus dat uh, de koning moet gaan. En ik vind je moet op een gegeven moment één, je verstand gebruiken. Je kunt wel zeggen: ga dit boycott en dat boycott. Zie, er zijn nu drie landen die hebben afgehaakt. Nou, ik vind niet dat je erbij gebaat bent om weer nou te zeggen: van jongens, nou, omdat hij, het is een dictator. Je weet met wie je te doen hebt. Dat heb je nou wel gezien met die affaire van Greenpeace. Op een gegeven moment hij kan erheen gaan, hij is lid van het Olympische Comité en daar kan hij zijn zegje erover zeggen wat hij ervan vindt. Maar je moet niet zeggen van blijf dan maar weg, want dan bereid je toch niks. Want nee. hij doet toch precies wat hij zelf wil. Dank u wel, Stampenel. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Fred Wingels. Ja, ik denk dat ze. Goedemiddag. Ik denk uh, dat ze. Uh, degene die uh, de Olympische Spelen aanwezig land, Rusland. Daar hadden ze moeten zeggen van, oh, u, bent, uh, u doet iets met mensenrechten, dan krijg u geen Olympische Spelen. Dan pak je ze pas echt. En die toch je naar wel of geen uh, afgevaardigden verstuurt. Dus de I het IOC, die, die valt iets te verwijten, vindt u? Nee, niet het IOC, nee, nee. Die hebben toch die aanwijzing gedaan, dat de Spelen daar worden gehouden? Sorry, ja, ja, die hebben die aanwijzingen, dat uh, de Olympische Spelen gaan naar Rusland. Ja. En uh, zouden ze moeten zeggen, dat nou, gaat niet door, want u doet uh, foute dingen met de mensen of wat even... Oh, ja. Dan pak je Rusland echt. Ja. En nu niet. Ik denk niet of, of Rusland daarna wakker van ligt. Dank u wel, TNL, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Eva Jansen. Uh, ik uh, ben ervoor dat de sporters wel gaan. Want ik vind het volstrekt onzin om alle boycotten. de sporters mee te treffen. We boycotten alle andere dingen niet. De kunst, de, uh, de, de tuinbouw, enzovoort, enzovoort. Want er moet gehandeld worden. Maar die sporters die moeten dan in één keer uh, niet meer gaan en daar het wordt altijd op het bordje van ja. de sport gelegd. Oké, okay, maar, maar de stelling is gaat niet over de sporters, want daar gaan we dan even vanuit dat nee, gewoon gaan. Nee, maar ik hoorde ga... daar net ook weer allerlei ja, ja. Uh, geroep over van maar, die sporters moeten niet gaan. Maar wat vindt u van van de koning en de premier? Afwachten, afwachten wie er allemaal verder af gaan zeggen. Dus u zit meer op de lijn van de haas ook van dan maar, dan maar als heel Europa niet gaan. Als, ja, of als uh, drie kwart van Europa niet gaan. Ik vind sowieso dat heel Europa niet zou moeten gaan. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Met Westerman in Rotterdam. Nog meneer Westerman. Uh, ja, ze moeten wel gaan. Kijk, uh, die Olympische Spelen zijn toen toegewezen. Ook toen was er al uh, de mensenrechten in Rusland uh, helemaal mis mee. Dan hadden we destijds moeten weigeren om daar die spelen te houden. Maar de sporters gaan er naartoe. En die hebben recht op ondersteuning en bijval van de koning en de premier. Uh, dus of uh, we gaan de sporters, die blijven weg. En dan uh, hoeven wij er ook niet naartoe. Als de sporters wel gaan, dan hebben ze recht op... Ja. ...ondersteuning van ja. de koning en de premier. En er is overal wel wat. In China was er wat loos. Straks uh, in Brazilië... ...er is ook heel wat loos... ...met, die, met uh, de verdeling van rijk en arm. Mm -hmm. uh, er is overal wel wat. Dan kan je het nooit meer ergens houden, zegt u. Dank u wel, stampen ten hoog. Goedemiddag. Met Ralf uh, maar goedemiddag. Ja, er is overal wel wat. Dat kan ik dus ook wat ik met die meneer eens ben. Ik uh, sluit me volledig aan bij de heer De Haas... Die heeft uh, helemaal door hoe de Russen hoe die inderdaad tegemoet getreden moeten worden. En dan moeten we dus gezamenlijk inderdaad dat is het strategie, maar niet achteraf uh, vlak voor dat die er gaan beginnen. Nu apart gaan zitten, neuzelen over gaan we nou wel of gaan we niet? Dat had je van tevoren moeten bedenken toen, toen we daar uh, naartoe gingen. Dat, dat is ook mijn betoog in dit geval. Ga voordat dat afgesloten wordt, dat contract of die die die die afspraak, ga dat na. Willen we daaraan meedoen? En zeg dan. We gaan er niet vlak voordat uh, dat die spelen beginnen ja. zeuren. Over, gaan we nou wel met de koning of niet? Dat, dat zijn zaken die, die... Zo moet je dat niet benaderen. Ja. Russen hebben inderdaad alleen maar ontzag voor een voor machtspolitiek. En dat doe je met z'n allen. Of je doet het niet. Ja. En dan moet je dan... Dan, vind ik dan, ja, dan moet je, kan je stoer dan niet te gaan. Maar dat werkt dat, dat geen enkele indruk. Ja. Nogmaals, de heer de Haas heeft dat uitstekend ja. beschreven. En zo denk ik er precies ook over. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Daar zal de Haas blij mee zijn met deze steun. Uh, Ruslanddeskundige deskundige Max de Haas. Verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en het Inderdaad instituut Klingendaal. Meneer De Haas, met die laatste reactie bent u het ongetwijfeld eens? Ja, maar ik vind het ook niet erg dat ik kritiek krijg hoor. Dat kan ik best <laughs> hebben. Wat, wat vond u verder van de reacties van de mensen? Ja, het is een beetje een ratje toe. Hè? Uh, we hebben ongeveer het hele spectrum gehad van koning wel, koning niet... premier wel, premier niet, sporters wel, sporters niet. Nou ja, noem het maar op. Uh, dus de, de reacties zijn uh, nogal sterk wissend... Uh, Twee wilde ik er wel uithalen. Die ene manier die heeft gezegd van nee, je moet wel naar Rusland gaan, want die hebben miljoenen mensen verloren in de oorlog, waarmee ze ons ook hebben bevrijd. Ja, ja dat is wel zo. Maar dat, en daar kom ik natuurlijk toch als Ruslandkundige er even bij. Uh, luister even, datzelfde Sovjetregime inderdaad, wat, wat uh, ons heeft bevrijd, maar vervolgens ook een aantal Oost-Europese landen uh, uh, tientallen jaren onder de knoet heeft gehouden. Ja. Datzelfde Roemenië, Bulgarije, Oost-Duitsland, Polen en uh, noem het maar op. Maar datzelfde Sovjet-regime heeft ook miljoenen mensen zelf over de klink ja, gehaald... met ja. zuiveringen onder Stalin. En niet te vergeten, het Oekraïne waar we het nu over hebben... daar zijn miljoenen de hongers gestorven omdat de Sovjet-Unie ze, ze wilde breken. Nou, dus dat vond ik opvallend. Uh, en een andere opmerking was uh, over van... Uh, ja, met die mensenrechten en het IOC. Nou ja, kijk, ik, ik ben diezelfde mening toegedaan. Kijk, als je zegt van... we, gaan, we willen ergens geen uh, Olympische Spelen houden... vanwege mensenrechten... dan zijn er nog maar heel weinig landen op deze aarde... waar je dat wel kan doen. Uh, waar niks aan de hand is met mensenrechten. Dus vandaar dat mij in principe vind ik ook dat je sport en politiek moet uh, kunnen scheiden. Ja. Maar goed, als we nou toch een aantal dossiers hebben van de EU waar we mee in de klins liggen met, met Rusland. en we zeggen van we gaan niet, dan kan je het ja. op die manier wel doen. Maar die, die, je moet nooit die sporters niet laten gaan. Nee. Nee. Want dan kan je nergens uh, meer. En overigens één opmerking nog: Sochi, er werd van zeggen. ja, dan kunnen we toch ergens in Europa houden. Nou, Sochi is ook Europa. Ja, nou, Toch wel. Dat is, dat is waar. U Europees ja. Rusland. Ja, dat is waar. Zij, in 1980 was het natuurlijk ook een boycott van de zomerspelen in, in Moskou. Ja. Um, heeft dat wat uitgehaald? Nou, ik denk dat... Dat had alles te maken in... met de inval in Afghanistan toen. Nee, maar, van de Russen. maar toen gingen de sporters natuurlijk ook niet. He? Ja. Dat waren niet alleen de, de, de politieke leiders. Dat ging om de inval in Afghanistan in 1979, als ik het goed heb. Ja. Door de Russen. Ja. Um, nee, uiteindelijk maakt dat natuurlijk niet uit. En dat geldt natuurlijk in dit geval ook. Je geeft een signaal af. Je geeft een politiek signaal af. Maar het is natuurlijk niet zo van dat zeker een man als Vladimir Poetin niet... Dat, dat die gaat zeggen van nou, er komen zoveel landen niet. Nou, weet je, dan schaf ik al die vervelende schendingen van mensenrechten af. Zo werkt het niet. Het is alleen een politiek signaal. Ja. Duidelijk, dank dat u meedeed in Stand.nl... Marcel de Haas dus, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt ook voor het instituut Klingendaal. We laten die stelling op onze site staan. Het is kerstvakantie, dat merk je ook een beetje aan de reacties op die site. Normaal gesproken zijn we nu op dit moment toch wel dik over de duizend heen. Nu zitten we op uh, ruim... Nou, bijna 800, zou ik maar zeggen. Het is nog steeds 50-50. Dus uh, Nederland is wat dat betreft verdeeld. Althans, wat betreft onze luisteraars. 50% eens met de stelling. 50% oneens. Koning Willem-Alexander en premier Rutte moeten wegblijven uit Sortie. U kunt blijven stemmen dus op www.stand.nl. En wat de regering en de koning precies gaan doen, dat horen we ter er tijd dan wel. We moeten wel snel een beslissing nemen, want het is al heel snel, natuurlijk, in februari. Die Olympische Winterspelen. Um, zometeen op deze zender is er Dit is de Dag. Vandaag met Margie Fixen en Renze Klamer. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar.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 Nieuws krijgt een nieuw geluid. Naast uw vertrouwde 1 Vandaag op televisie... is er vanaf 1 januari ook Radio 1 Vandaag. Elke dag nieuws en verdieping. Nieuws dat u aangaat waar u uw mening over heeft. Met verslaggevers in het land. Vanaf 1 januari. Elke werkdag van 2 tot half 5. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Mom. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Per 1 januari. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.